Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Het Amerikaanse PPG geeft de plannen om Axo Nobel over te nemen niet op. Het Nederlandse chemiebedrijf wees een bod van de Amerikanen af. De 83 euro per aandeel vindt Axo Nobel te weinig. Volgens PPG is er een sterk strategisch argument om de bedrijven samen te laten gaan... en daarom komt het bedrijf mogelijk met een nieuw bod. Turkije verlengt de noodtoestand die na de mislukte staatsgreep in juli werd ingesteld. Tot wanneer is niet bekend... Tot nu toe zou de noodtoestand tot 19 april gelden. Het referendum over de vraag of president Erdogan meer macht moet krijgen is op 16 april. Volgens de Turkse regering is de noodtoestand nodig om het netwerk van de geestelijke Gulen aan te pakken. De rapgroep Broederliefde wordt op Bevrijdingsdag geen ambassadeur van de Vrijheid... omdat er een filmpje is opgedoken waarin een van de rappers antisemitische leuzen scandeert... Volgens het 4 en 5 mei comité ervaren veel mensen het ambassadeurschap daardoor als grievend. Ook al is het filmpje bijna een jaar oud en heeft de rapper excuses aangeboden. De deadline voor het binnenkomen van buitenlandse stempassen wordt niet aangepast. Dat is bepaald in een kort geding. De regel blijft dat stempassen die per post worden verstuurd op 15 maart voor drie uur s middags binnen moeten zijn. Namens een groep Nederlanders in het buitenland was om uitstel gevraagd omdat veel van hen nog geen stempas zouden hebben gekregen. Een marmeren bloembak op het Britse landgoed Blenheim... blijkt een eeuwenoude Romeinse sarcofaag te zijn. De afgelopen 200 jaar werd de bak gebruikt als onderdeel van een fontein... en om tulpen en andere bloemen in te kweken. Een expert ontdekte bij toeval dat het ging om een doodskist... van 1700 jaar oud ter waarde van bijna een half miljoen euro. Blenheim heeft de sarcofaag laten restaureren. Die wordt nu binnen tentoongesteld. Het weer hier en daar nog wat mist... Vandaag breekt af en toe de zon door en valt er een enkele bui. Het wordt een graad of 12. Vannacht kan het in het binnenland afkoelen tot rond het vriespunt. En morgen is het droog met wat som. Dit was het NOS Show. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad op de A7 hoorn richting Zaandam 25 minuten vertraging. tussen Purmerend Noord en Afwitweide Wormen staat 5 kilometer. Ze zijn kozijn op de weg terechtgekomen, daar is nu één rijstrook dicht. En op de A16 Breda richting Rotterdam was een spoedreparatie. Bij knoopend de plein nog 4 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Rustig. Helemaal niks aan de hand. En bovendien, er wordt vaak gesuggereerd dat moslimvrouwen het zo moeilijk hebben in dit land. En Moslimvrouwen hebben het moeilijk en dat zal allemaal wel. Maar ik denk dat er één groep is in Nederland die het nog veel en veel en veel moeilijker heeft. En dat zijn westerse vrouwen. Ik denk dat wij in dit land nog nooit zoveel vrouwen hebben gehad met het seks- en de city-syndroom. Ken okay, je die vrouwen? Vrouw met het seks en de city-syndroom. Dat zijn vrijgezelle vrouwen waar helemaal niks mis mee is. Helemaal niks. Dat zijn hele leuke, mooie, aantrekkelijke, intelligente, succesvolle vrouwen... die het, als het op mannen aankomt het echt voor het kiezen hebben. En dat ook altijd gehad hebben. En dus heel goed weten wat ze willen. Maar te goed weten wat ze willen. Dat zijn vrouwen die tegen elkaar zeggen van... Hé, hey, hoe is het met jou en John? Ja, nee, nee, dat heb ik uitgemaakt. Oh, wat, wat, is hij vreemd gegaan? Heeft hij geld gehad? Ja, nee. Hij niest zo raar. <lacht> echt. Eeuw. <lacht> Ja, nee, op een ochtend, ik werd wakker en ik dacht... Ja, nee, ik vind net een konijn. Uh, uh, nee, eh. Uh, uh. Nou, toen ben ik bij hem weggaan. Nou, heel goed, you go, girl. En die vrouwen, die gaan dus van man naar man... naar man, naar man, naar man, naar man, naar man, naar, man naar vrouw. Hè, dronken. Naar man, naar man, naar man, naar man. En dan zijn ze dertig en dan ineens bang, ineens paniek. Dan merken ze, kut, ik ben te kritisch geworden om lang bij iemand te blijven. En, en de biologische klok. En dan, uh, dan krijgen ze haast. En dan komt een soort paniek. En dan komen slappe bullshit excuses als alle leuke mannen zijn bezet. Ik denk, als je jezelf als jonge vrouw dat soort onzin hoort uitkramen, dat je twee keuzes hebt. Namelijk één, aan jezelf werken. Dat zit hier. Aan jezelf werken. Of twee, um, dat zit meer... Uh, ja, dat is meer... Voor... Ah, pats. ah, internet dating. Ah, dat is jammer hè. Dat is even jammer. Dat is heel jammer, want internetdating gaat natuurlijk nooit werken. Nooit, nooit, nooit, nooit. Het heeft nooit gewerkt, dus het gaat niet werken. Niet op lange termijn, niet op korte termijn. Het is gemaakt om geld te verdienen en niet om mensen te helpen. En ik weet dat er nou mensen naar me kijken en zeggen, ja, maar ik ken iemand... En daar werkte het wel bij. En dat weet ik, dat weet ik. Maar ik weet ook dat als ik hier in mijn blote reet met een stijve Pixar staan... en ik zou tot drie tellen en jullie zouden allemaal een donut naar mij gooien... dat er ook echt wel een op mijn lul zit. Tuurlijk. Tuurlijk. Altijd. Altijd. Maar dat betekent nog niet dat het de beste manier is om een donut op mijn lul te krijgen. En dat is een vergelijking van niks, maar hij klopt wel. Ik denk namelijk gewoon dat als je dertig bent en nog niet begrijpt... Dat, dat het de bedoeling is om met elkaar mee te veranderen, mee te groeien... en dat dat is wat maakt dat, dat je langer bij iemand kan blijven. Dan kan je wel iemand vinden, maar dan ben je heel snel weer alleen. Begrijp me niet verkeerd. Het laatste wat ik nu wil zeggen is dat ik het allemaal zo goed uh, doe. Ik bedoel, ik moest natuurlijk ook met mijn vriendin van zo'n ja, nou, verliefdheid... naar zo'n houden van fase. En dat, ja, dan durfde ik dan niet. En dan merkte zij dat en ik merkte dat zij dat merkte... En... Ja, dan kwam zij voorzichtig met van die vragen van, ja, als ik morgen helemaal lelijk ben, hou je dan van me? Ja, als, ik morgen, als morgen mijn benen eraf zijn, blijf je bij me? En ik ben een man, en ik, ja, tuurlijk blijf ik dan bij ik, bedoel, ik ik hou van je, we hebben iets bijzonders en vrouwen met benen. ja, nee, ja. <lacht> En dat en is ook lastig, voor, op een dag krijgt een vrouw namelijk het recht om jaloers te zijn. Een vrouw krijgt het recht om jaloers te zijn. Dat is moeilijk. Ik zei laat nou die Katja van die naast, Dat is wel een mooi meisje. Nou, dan ga je haar toch lekker neuken als je dus zo mooi vindt. Alsof dat zo makkelijk gaat. <lacht> uh, maar, maar, uh, jullie zijn een stelletje. Ja. Ja. Hoe lang zijn jullie al bij elkaar? Een maand. Een maand. Oh, dus de kan nog helemaal kapot het leukste, het is echt nog helemaal pril en je bent nog helemaal positief. En allemaal stofjes in je hersenen en zo. Ja? Ja, lach maar. Maar gaat dit je vrouw worden? Of weet je dat nog Hoe lang is je langste relatie? Tweeënhalf jaar. Tweeënhalf jaar, oké. En die van jou? Half jaar. Half jaar? Oké. Nou... Zullen we anders nu samen al een nieuw uitzoeken? I love you, I love you. Do you want me to? Tell you something about me that'll comfort you. Hair color blonde, eye color blue. Socks don't match, no polished shoes. I come from a land that's covered in grass. Everybody's in love with cash. We got a lot of that money, is bad. Cause we shed a whole lot of blood in the past. Funny, nobody taught me in class stuff that we did that was awfully bad. Robbed and grabbed and conquered land, and still somehow we forget what we have. All that we have, I've never wanted for nothing. I wanna be thankful more often, more gentle, softer. But I fool myself, so well I win every time I lose i screw myself don't tell me i told you that i do i fool myself so well i win every time i lose i fool myself i wanna be a better man a true friend a better son no i want Before we rendezvous. I'm five feet ten. High people think I'm bigger on TV. That's right. Love kids, I love people. I like to treat them all as equals. Like to have a smaller ego. No more judgment or amigos. Lost my daddy, changed me. Rode a track, it saved me. Brought me fame. Sometimes I feel shame. I made some money off his name. Got so many fears. I want to shed more tears. The present is never more clear when I love you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 Special en uh, zo'n nieuwe single en dat nummer dat heet Because I Love You. Ja en uh, naast Share Special gaan we weer eventjes uh, heerlijk uh, terug in de tijd. Uh, de, de, ik heb een nummer ontdekt van uh, mijn grote favoriet natuurlijk uh, mijn favoriete solzanger, dat is uh, Otis Redding dat weet iedereen natuurlijk. Uh, maar uh, ik ontdekte toch, dankzij uh, een vriendje van me, uh, dankzij Deen, ontdekte ik dit nummer. Ik, had, ik kende die niet. Nee, en ik ken, ik ken toch heel veel van hem. Maar dit, deze prachtige bellet, die kende ik niet. Nee. Dus, die ga ik u nu laten horen? Zo mooi. Auto's Running. Uh, prachtig liedje en dat heet Gone Again. Een heel onbekend nummer, denk ik. Ik, ik, ik ken het persoonlijk niet. Maar ik uh, ben blij dat ik het ontdekt heb. Prachtig liedje. and Again was het. Van uh, Otis Redding. En nog steeds, uh, naar mijn idee, de grootste soulzanger ever. Uh, maar goed, dat is mijn mening. Niet waar? Hm. Toch? Ja, nou nee. Uh, tuurlijk, het is je mening. Maar het, het, het, is, het is gewoon zo. Oké. Okay. Ja, en ik vond het ook een mooi nummer om te ja. horen. Ja. En ik denk dat weinig mensen het kennen eigenlijk. Ja. Ja, ja, want het is geen hit geweest of zo. Het is, nee. het is ook een nummer dat uh, na zijn dood uitgekomen is. En oh. Ik moet eens uitzoeken. Ik weet het niet meer precies. Ik moet eens uitzoeken op welke LP het ook weer staat. Mm -hmm. Maar het maakt niet uit. Het is een prachtig liedje. Going Absoluut. Ahead. Autosredding is dus de grootste soulballad zanger, denk ik. Nou, fijn dat je, je het even hebt laten horen. Ja, al. leuk hè? Ja, heel ja, leuk. Zijn ja. je heel dankbaar? Ja, dat geloof ik. Zullen het ook nooit vergeten? Nee. Dat je dit voor ons gedaan hebt? Ja, ja, zo ben ik. Ja. Ja, zo ben ik. Ja. Nou ja, hey. kijk, dat soort dingen hoor je toch alleen maar als je naar Zandvoort lunch luistert. Ja, ja op de raar. Kijk, kijk, hey. kijk, dat is zo. Ja, dat is ook zo. Ja. Ergens anders hoor je het niet. Nee, zeker niet. Maar er is een zender zoeken die dit nummer laat horen. Nou, ik ben het zoeken op de FM langzamerhand wel gestopt. Want dat heeft geen enkele zin. Gewoon bij CFM Zandvoort blijven. Ja, maar die kan ik thuis niet ontvangen. Een jongen neemt dan een... Nou ja, hoe bedoel je, kan je niet ontvangen? Hij is digitaal toch ook op de radio te luisteren? Gewoon? Via de televisie. Ik heb in de badkamer gewoon nog een ouderwetse radio staan. Ja, ja je moet ook dat... wel met je tijd meegaan. Je hebt ja. toch ook een, een computer? Ik ga een beetje de computer in de badkamer neerzetten. Nou, Kijk goed. dan naast, naast de badkamer. Dit is Raccoon met een nieuwe single. Ik snap het niet. Dat het probleem. Sitting on top of his shoulders when no one could get to me. Living the life to the fullest without hurting anyone that doesn't need to be. Peace of my old man's advice: don't ever drown in the blues, my son. It's time to pick up the fight, do all that needs to be done. And maybe one of all these days will all be one. Of Days you will do what is right Until that day comes Man, you bring it up You out a little, but I can give you pointers, alright. You don't need to be big, you don't need to be strong. Just know when to hit and when to run, my son. Cause being brave doesn't mean that being scared is always, always wrong. And maybe one of all these days, we'll all. Dat was een nieuwe van, van een raccoon. Ik ben helemaal niet waar. Uh, de, de, uh, de, uh, ja, uh, bring it on heette het nummer. Dus uh, dat is speciaal voor Dolly. Die kon mijn nieuwe computerradio voor mijn badkamer brengen. Dus dat uh, <lacht> is, is, is ook Jor, er zijn toch mensen die hebben ook tv in hun badkamer? Ja, de, pff, ja uh, nou, ik, ik hoor niet tot uh, die, uh, die snopgeneratie hoor. Ik heb gewoon een oude radiootje. Sluit je weer even een hypotheek af? Ja. Een mooie, mooie nee. badkamer voor jezelf laten maken. met alles erop en eran. Kun je gewoon lekker blijven luisteren. Wat ik nou voor rare muziekje? hè huh? Wat bedoel je? Wat is nou rare muziek? Ja, maar dat horen de luisteraars ook als jij ja. bezig bent met draaien. Nou, misschien ik ga een andere sidekick zoeken. Dit wordt oorlog. Dit wordt echt oorlog. Maar wat was het nou wat je hoorde? Was dat je telefoon? Ja, je zegt het lekker niet. Nou, we zullen het nooit weten, luisteraars. Dit is Irma Thomas. Ruler of my heart. Ah. Ruler of my heart. Ruler of my soul. But where can you be? I wait patiently. My heart cries out. Pain inside. Where can you be? I wait patiently. When you're alone, the going gets rough. Come back, come back, come back, baby. I've had enough. Make me a happy you gave I Me I me, mean, baby, until I get enough, make me a queen, happy again, I hear my cry, please my king, Full of my heart, cover my soul. Well, where can you be? I wait patiently. Nou, ik moet zeggen, als er iemand beticht uh, <laughs> kan worden van diefstal, dan is het deze dame wel. Ik weet niet of ze het zelf geschreven heeft, of het iemand anders bedacht heeft, maar in ieder geval, nou. 75% van het nummer is pijn in My Heart, van, uh, wat uh, ooit geschreven werd door Otis Redding natuurlijk. En ook door de Stones is uitgevoerd. Het heet nu Ruler of My Heart, maar er zitten heel duidelijk heel veel fragmenten van het origineel in. Dus uh, ik weet niet hoe ze dat uh, geregeld hebben in de tijd. Maar, uh, nou, mevrouw Thomas, is de familie Redding dit hoort? Dan heb je een proces in je kont, denk ik, zomaar. Uh -oh. Ja. En terecht. Goed, uh, we gaan eventjes naar de vreemde kostgangers. liedje van Henny vrienden en het heet Insomnia. Slapeloosheid. Dan wakker je, voelt je afgemat en oud Gezichten die je kende, verschijnen een voor een Ze kijken je verwijtend aan, vergeven niet en jij schrompelt ineen Je echt niet. Mooi liedje van Henny Vrienten, die het uh, schreef en het uitvoerde samen met uh, natuurlijk de vreemde kostgangers. Dat fantastische samenwerkingsverband. tussen Boudewijn de Groot, George Kooijmans van de Ering. En Henny Vrienten, van, bekend van Doma, natuurlijk, en van nog zoveel andere prachtige dingen. De LP overigens voor de vinylvanaten. Zal ik u vast even vertellen, voor alle vinyl uh, fans. Uh, die komt uh, volgende week vrijdag uit, de 17e maart. Dan, uh, dan komt hij officieel ook op vinyl. De cd is er natuurlijk al een paar weken. Maar dan komt hij ook op LP. Pai. En uh, ja, nou ja, aangezien ik zelf zo gek ben dat ik geen cd's meer koop. Maar alleen nog maar LP's wil. Uh, heb ik daar natuurlijk keurig netjes op gewacht. Maar goed, u kunt hem ook op Spotify vinden, uiteraard. Maar hij komt volgende week uh, vrijdag dus officieel op uh, LP. Op vinyl. Uit 180 gram vinyl. Stond een... Uh, een leuk filmpje op Facebook zag ik een mini-documentaire van Baudouin de Groot. Die de fabriek in Harlem van Record World, dat is de oude CBS-fabriek, zeg maar, in de Waardepolder. Die draait weer helemaal op volle toeren. Het heeft een tijdje dat er niks gedaan werd en zo. Maar het heet nou geloof ik Record World, als ik het goed heb. En eh, daar worden dus gewoon weer, nou, honderden LP's per week gemaakt. Het is echt ongelooflijk. Die fabriek draait gewoon weer helemaal op volle toeren. En uh, dat komt ook dankzij de enorme revival die uh, vinyl op dit moment gewoon doormaakt. Iedereen, nou iedereen, maar heel veel mensen uh, pakken gewoon weer een plaat... en nemen gewoon weer een grammofoon in huis. Hebben allemaal donders spijt dat ze dat oude ding toen de tijd opgeruimd hebben. En dat ze hun LP's weer gedaan hebben. En ze hebben allemaal spijt, jongens. Oh, oh. Ja, dat klopt. Ja, ja, Lea die vroeg mij gisteren, mam mag ik een, uh, een uh, pick-up kopen? Oh. Ik zei, nou dat hoeft niet, want ik heb de mijnen nog staan. Een ja. mooie akai. Dus oh. allemaal van zolder. Ja, doet, ja. Hij, doet hij het nog? Ik ga het proberen. Ja, dat is Even leuk. Kijken. Ja. Heb je LP's ook nog? Nee, ik heb uh, de meeste weggedaan. Maar ik Pfft. heb nog wel een stapeltje liggen. Uh, de LP's allemaal van ja, zuster, nee, zuster heb ik nooit weggedaan. Ach. Ja, nee, die heb ik bewaard. en uh, Nou ja, zo zijn er nog wel wat. Kijk komt binnen. Bestuur komt binnen. Bestuur komt binnen. Het bestuur. Het bestuur. Eén ja. man. Ja, Loopbestuur. Eén ja. Ja, man bestuur een man ja, zeggen, ja, ze, zeggen ze, zeggen ze. ze ja. Roddels, hè? Samfoortse roddels. Ja. Ja. ja. Stem niet op het CDA. Want die oh, nee, dat mag je niet zeggen. Ik wel. <laughs> Natuurlijk wel. Dan mag ik dat niet zeggen. Mag ik wel zeggen. Oh, mag jij dat nou, zeggen? mag ik rustig oh. zeggen. Ik geef gewoon stemadvies. <laughs> De stemmingspijler. De stemmingspijler. Ja, ja, ja, ja, ja ik zeg het ja, gewoon. Ja, ja. Oké, okay, ja. we gaan naar het nieuws. We gaan naar het nieuws. Ja, dat, uh, dat wou ik zeggen. We gaan naar het nieuws. Oké. Okay. Ja, we gaan naar het nieuws. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. En dan volgt hier een update van het regionale nieuws van 9 maart 2017. Twee opzittende van een scooter zijn woensdagavond ernstig gewond geraakt bij een botsing met een mountainbiker op de Werestijnstraat in Hillegom. De mountainbiker is licht gewond. De twee mensen op de scooter zijn een oudere man en vrouw. Er zijn drie ambulances en een traumateam ter plaatse gekomen. De Werestijnstraat is de. Een uren afgesloten geweest voor het verkeer in verband met een onderzoek. Afgelopen dinsdag was er opnieuw een melding over een zieke zeehond op het strand van Zandvoort voor de. Uh, voor, uh, de, de wat, wat is dat? De EHBZ? Wat zou dat zijn? Eerste hulp bijzondere zaken. In Noordwijk. Eerste hulp bij zeehonden. Joh. Joh, bij zeehonden. Oh, Eerst hulp bij zeehonden. Zowel de EABZ Noordwijk als John van de reddingsbrigade Bloemendaal zijn er naartoe gegaan. En uh, het bleek dat de zieke gewonde zeehond last had van longworm. En deze is meegenomen naar het materiaalgebouw. Daar is de zeehond opgehaald en na de eerste verzorging overgebracht naar Egmond... waar men ook een zieke zeehond had gevonden... Daar zijn beide zeehonden opgehaald en overgebracht naar het zeehondencentrum Pieterburen. Nou, dan toch nog eventjes dat hele gekke bericht dat er op de begraafplaats in Haarlem aan de Kleverlaan een dode persoon zou zijn aangetroffen. Nou, dat verwacht je natuurlijk ook wel op, de, op een begraafplaats dat daar dode personen te vinden zijn... Maar ja, toch, toch lag dit wel iets anders. Want bij de hulpdiensten kwam woensdagochtend de melding binnen dat er een persoon op de begraafplaats moest worden gereanimeerd. Ambulances, politie, brandweer en het traumateam uit Amsterdam kwamen ter plekke, maar konden helaas niets meer uitrichten. De dode werd gevonden bij het zogenaamde steenhouwershuisje aan een van de zijingangen aan de Schotenweg. De gehele dag werd de directe omgeving van dat rijksmonumentje afgezet als plaats delict. Het lichaam werd in de loop van de dag overgebracht naar het mortuarium waar een sectie zal worden verricht. De politie verwacht vandaag uitsluiting te kunnen geven over de doodsoorzaak. En daarbij worden alle mogelijkheden, ook die van een misdrijf, nog steeds opengehouden. Al dus een woordvoerder. Op woensdagmorgen hield de politie een 26-jarige Haarlemmer aan... wegens poging tot inbraak in een bedrijfspand aan de Leidse Vaart in zijn woonplaats... waar op dat moment bouwwerkzaamheden plaatsvonden. Omstreeks drie uur kreeg de politie melding dat een man op de bouwstijgers bij het pand was geklommen. De politie was korte tijd later ter plaatse en vond de man die op een van die stijgers was gaan liggen. De man gaf aan al een houten paal voor een raam te hebben verwijderd om naar binnen te kunnen klimmen... De man werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. En voor zover bekend had hij nog niets buitgemaakt. Denkt u eraan dat morgen 10 maart om 10 uur s'avonds... tot zaterdagavond 11 maart 10 uur s'avonds... de zeeweg dicht is tussen het bezoekerscentrum en de erebegraafplaats... En dat is dus van hectometerpaal 20,7 tot en met 22,2. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Zandvoort over de N201. En het fiets- en voetpad aan de noordzijde, dus dat ligt aan de erebegraafplaats, blijft in gebruik. Zodat hulpdiensten hiervan gebruik kunnen maken. Mocht u meer informatie willen hebben over deze sluiting, kunt u deze vinden op www.natuurbrugzeepoort.nl NL De hangplek in Zandvoort Noord krijgt een pimpbeurt. NL doet op zaterdag 11 maart is een prachtige gelegenheid voor de jongeren daar de handen uit de mouwen te gaan steken. Op deze dag zijn er tal van activiteiten in het hele land, waaronder dus de opknapbeurt voor de jongerenontmoetingsplaats zoals de hangplek ook wordt genoemd. Jongerenwerkers Floortje en Rens van Pluspunt Zandvoort hebben in samenwerking met de gemeente Zandvoort een plan gemaakt om te kijken wat er zo, te doen, zo wat te doen was in Zandvoort. En zo heeft de gemeente volgens Pluspunt al toegezegd dat zij eerder in deze week voor het zware werk gaat zorgen. Bij de container van de plaats komt wat extra ruimte zodat jongeren daar hun scooters kunnen parkeren en ook zal de gemeente een stuk grond vlakken zodat er een trapveldje met doeltjes kan komen. Wie mee wil doen, want er is ook nog wel wat te doen met snoeiwerk en dergelijke. En wie mee wil doen en zich geroepen voelt om te komen helpen op zaterdag 11 maart om 12 uur, kan zich melden bij de hangplek zelf. Pluspunt zorgt ervoor dat de harde werkers broodjes en wat drinken krijgen. En tijdens het klussen is er ook gezellige muziek te horen die helemaal op de doelgroep is afgestemd. Mevrouw de Rode uit Zandvoort verdient een pluim. Zij viel in de prijzen door mee te doen aan de landelijke campagne Lege Batterijen lever ze in en win van Stibat. Met haar deelname bewijst onze plaatsgenoten zichzelf en het milieu een uitstekende dienst. Elke maand is er een trekking uit de door Stibat opgehaalde zakjes met batterijen. Kijk voor meer informatie over de actie en de bekendmaking van de prijswinnaars op www.legebatterijen.nl Voor de eerste radiocommercial van Domus Magnus was men op zoek naar iemand van de generatie krakende stem voor een voice-over. Domus Magnus is een landelijke woonzorgorganisatie. Nou, en zij hebben de geschikte stem gevonden en let op... Deze stem komt van opa Joop Kokke Koning. Hij is 92 jaar en zelfstandig wonend in Zandvoort. Deze week van 6 tot 12 maart is opa Koning naast de twee andere radio's van Domus Magnus te horen op NPO Radio 1. Tot zover het regionale nieuws Ruud. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na nou die akelige kletsnatte dag van gisteren ziet het weerbeeld er vandaag duidelijk beter uit. Er is weliswaar vanochtend nog kans op een bui, maar verder blijft het droog met naast kleine wolkenvelden toch veel zon. De zuidwestenwind draait naar noordwest en is matig over land en vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar een graad of elf. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of vier. Morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft droog. De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen en de temperatuur stijgt naar 11 graden. Namorgen is het lichtwisselvalg met na zon ook af en toe wat regen of enkele buien. En de temperatuur is volgende week ongeveer... 9 graden. Tot zover het weerbericht van Rico Schreuder. Now that you're gone oh, oh, I miss you so Please come back to me I need you. love Straat nu? Natuurlijk. Ja, Meer dan ooit. Meer okay. dan ooit. Oké, okay. wie waren dit? Santana. Oh ja, ik dacht het al. Goed. Uh, en, uh, hoe heet het nummer? Brightest Star. Oh, prachtig. Ja, heerlijk. Oh, zo mooi. Zo mooi. Ja. Oké, okay. nou hartstikke fijn. Uh, ja. Carlos Santana. Dus. Oh ja, en ik ben nu nog één naam verschuldigd natuurlijk, want we hadden het straks over die ontbrekende meneer van uh, Boek the MGs. Ja, nou, ik uh, ben het alweer vergeten. Oh, nee, oh, nee, nee, nee, nee. Hij heette L. Jackson Jr. Ah. Dat was de bassist. En dan hadden we nog de drummer. Dat was dan meneer Duck Dunn. En dan hadden we Steve Cropper. Dat was de gitarist. En natuurlijk Booker T. Jones. En dat was de organist. En nou, nou niet vergeten, luisteraars. Nee. Wel onthouden, dit. Ja, wel onthouden, ja, ja, ja. We, we overhoren u. Ik zit zitten niet voor niks te vertellen. Nee, nee, we gaan nou. u overhoren. Ja, we bellen u op volgende ja, week. of Volgende u week. Nog weet. Of u, of, ja. Klein <laughs> ja. prijs. Gratis vulling voor je luchtbed. Oh ja, ja, ja. Ja, ja zoiets. Goed hè. Ja. O, dit lijkt wel helemaal te Van eh, Onder andere van Nina Simone, die heeft hem ook. Nou, dit is denk ik een wat minder bekende, maar wel een hele mooie. Echt een lekkere sol. Dit is uh, James Carr. En het liedje dat heet To Love Somebody. Ja, nou, zo is het dus maar. Ja, ja oké. Okay. Nou, we hebben de. Wat is dit nou weer? Ik heb niks gedaan hoor. Maybe. Nee, You're nee. very good, man. Maybe. My name is Ha. And I born to be with you, this is Dion. Uh, Dion. Dat werd Born to be with you. We kijk je ineens uh, naast me. Jezus, Dolly veranderd. He. Tja. Hoe ben je daaien. Wat zit je daar te doen? Oh, sorry. Ik was in mijn sportwagen het over? Niet te geloven, Don. Hij pikt gewoon gelijk je stoel in, hè, die man. Ik wel dit. Hij heeft gelijk. Op opstaan is plaats Zie je maar, hè, wie yeah. weggaat om te vissen zal ze plaats moeten missen. Ja. Maar ja, ja. ja. ja. ja, je ziet het. Letterlijker kunnen we het niet maken. Makkelijker ook niet. Nee. nee. Goed, dit was Dion and Born to be with you. Huh. Is dat ook zo'n uh, zo nummer wat in je uh, weekly news uh, stond? Ja. Ah, oké, okay, want dit nummer kende ik ook niet namelijk. Ik ook niet. Nee, leuk nummer. Here's to the friends we used to have I slipped away like they were never there Look at a picture in my hand And feel the memories return flying in from everywhere Yeah, the far Als je dit liedje hoort, ja. dan is het over en uit. Dan is het over en uit. Dan is en uit. is klaar nu. Ja. Helemaal klaar mee. Helemaal klaar mee, ik ook. Bah, bah. Het is niet te drillover. Wat, wat heb jij gegeten vanmorgen? Het was liggen Of. Uh, nou, weet je dat toch? Of had je, je Of had je je contraminepil weer in? Ja, die uh, elke dag, hè? Ja. Sinds het wat slechter met me gaat, heb ik elke dag die contraminepil. Ja, ja. Oké, okay. nou wat zit er weer op? Zometeen weer het Lucifers doosje. en uh, die gaat vliegen. En eh. Uh... Ik weet niet, hij heeft vandaag iets met Barbie, geloof ik, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Er is iets, er is iets met ja, dat... Uh, hij heeft iets met Barbie. Barbie Ken, ja, weet Ken, niet. Ken. Ja, ken ja, u ja. Barbie? Ken u Barbie. Ja. Hé, hey, we gaan eruit. En we uh, ja. uh, danken u voor het luisteren weer deze donderdag. En uh, nou ja, ik ben er volgende week dinsdag weer. Oh nee, eerst zondagavond natuurlijk nog. met CfM. Ja, klassiek. klassiek. Nou is eigenlijk Angela, he, die er is zondag. Ja, het, uh, uh, klassiek. Maar, uh, nou, ik uh, wens u een fijn weekend. En... Uh, het was ons een plezier. Ja. En ik hoop dat het voor u hetzelfde geldt. Dank u wel, luisteraar. Ja, bedankt voor het luisteren. Tot gaat.